Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er kwamen vorig jaar iets minder mensen om in het verkeer. In totaal vielen er bijna 700 doden bij een ongeluk. 61 minder dan een jaar eerder. De grootste groep zat volgens het CBS opnieuw op de fiets. Het merendeel had een botsing, vaak met een auto of bestelbus. In 20 jaar tijd is het aandeel fietsers dat overleed in het verkeer bijna verdubbeld. Ook valt het volgens het CBS op dat slachtoffers steeds vaker op een e-bike zitten... Tijdens het boodschappen doen pakken we minder vaak een aanmerk uit het schap. In plaats daarvan grijpen we een rek naar beneden, naar het huismerk. Toch hebben die aanmerkbedrijven er niet veel van gemerkt. De meeste hebben afgelopen jaar een flinke omzet gedraaid. Dat kwam doordat producten duurder werden of verpakkingen juist kleiner. krimflatie dus. Dat merk je vooral bij chips of snoep. Ja, ja, zoveelste manier hè, om uh, sneller naar de winkel te moeten. Je kunt er weinig aan doen, ze laten liggen. Jawel, maar je moet je eigenlijk ook een keer verwennen. Hè? Er worden fouten gemaakt bij het in elkaar zetten van Boeing-vliegtuigen. Dat zegt een medewerker tegen journalisten. Hij zou mensen op onderdelen hebben zien springen om ervoor te zorgen dat ze passen. Het ging de laatste tijd al vaker mis bij Boeing. Toestellen verloren onderdelen in de lucht. En ook vloog een motor vlak voor het opstijgen in brand. En het was een lekkere avond voor voetballiefhebbers. In de eerste kwartfinales van de Champions League werd er volop gescoord. Manchester City kwam snel op voorsprong tegen Real Madrid. Maar de Spanjaarden kwamen ook snel weer terug, onder meer met een goal van Rodrigo. En volgens deze Spaanse commentator de held van de avond. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo, se puede plantar, Rodrigo, se puede plantar, Rodrigo, se puede plantar. De tegen Rodrigo goal. Sí, sí, Rodrigo. Sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí ah, Rodrigo. Ah, ja, de wedstrijd eindigde in 3-3. En ook Arsenal, Bayern en München werd gelijk gelijkspel 2-2. En ook het Nederlands elftal kwam nog in actie. In de EK kwalificatiewedstrijd wonnen de vrouwen met 1-0 van Noorwegen. En het weer nog een prima lentedag vandaag. Droog en af en toe wat wolken, maar vooral aan de kust volop zon. Het wordt 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Girl, I never loved one like right. Morgen, dit zijn de hoofdpunten van het NRS-journaal. Veel aanmerken hebben vorig jaar flink meer omzet gedraaid in de supermarkten. Toch verliezen ze terrein aan de huismerken. De omzetstijging wordt veroorzaakt door hogere prijzen, niet door gestegen verkoop, zegt marktonderzoeker Serkana. Israël heeft nog steeds geen geloofwaardig en uitvoerbaar plan gepresenteerd om burgers te beschermen bij een grondoffensief in Rafa. Dat zegt het Huis. Israëlse premier Netanyahu vindt dat een aanval op Rafa noodzakelijk is om Hamas uit te schakelen. En volgens een klokkenluider bij vliegtuigbouwer Boeing worden er fouten gemaakt bij het in elkaar zetten van de vliegtuigen. Hij zegt dat daardoor het risico bestaat dat onderdelen loskomen, van onder meer de 787 Dreamliner. Het weer: de zon breekt voor nu en dan door vandaag en het blijft droog. Het wordt maximaal 13 graden. Nothing left to say. Love will find us, the past behind us, and we're on. And all the angels, angels see the soldier come step to the parade. All night, all night. I run out like a cheetah, the monk in the blood. And what a piece of work is man, who screams the name of love. But Yeah.